Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Enschede is vanochtend een ambtenaar neergestoken, meldt Dagblad Tubantia. De dader of daders staken zes keer op hem in. De ambtenaar raakte niet levensgevaarlijk gewond. Zijn auto is zwaar beschadigd. De ambtenaar is volgens Tubantia een medewerker van het wijkteam Oost. Onder dat team valt ook de wijk Dolphia, waar een AZC wordt gebouwd. Daar is veel verzet tegen. Of het neersteken iets met de protesten tegen het AZC te maken heeft is dus niet duidelijk. Het mobiele dataverkeer in Nederland neemt nog steeds explosief toe. In het tweede kwartaal ging het om 27,5 miljard MB. Dat is bijna een derde meer dan in het eerste kwartaal. Dat blijkt uit cijfers van de Autoriteit Consument en Markt. Die verwacht dat het verbruik de komende tijd sterk zal blijven groeien. Dat komt vooral door de uitbreiding van 4G. Dat is snel mobiel internet waarmee je bijvoorbeeld films en tv-series kunt bekijken op een smartphone of tablet. Medio volgend jaar zal 4G in 99% van Nederland beschikbaar zijn.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 Rond deze tijd begint de persconferentie van bondscoach Danny Blind... die zijn voorselectie bekendmaakt voor de oefenduels met Wales en Duitsland. Vanochtend schreef de Telegraaf dat Robin van Persie er niet meer bij zit. Blind zou hem niet goed fit genoeg vinden. De persconferentie is te volgen via NOS.nl. Het weer. In het noorden van het land is het vaak nog grijs door nevel en mist. De temperatuur komt er niet hoger dan 10 of 11 graden. In het midden en zuiden is het op veel plaatsen flink zonnig. Daar wordt het 13 tot 15 graden. Morgen is het bijna overal zonnig en ligt het maximum rond de 14 graden. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger, met veel bewolking en ook wat regen. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 A1 namersvoort Amsterdam, voor Blarikum 2 kilometer na een ongeluk. A27, Breda-Gorkum tussen Geert Ruidenberg en Werkendam, 9 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.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 Broken Tuesday So cynical Softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Uh, Yo, yeah, yeah. this is my cleft refugee. This roast, um, I got my girl L uh -huh. one time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 See ya. Yeah no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 bitch.